Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De trein uit Hongarije, die urenlang stil stond aan de Duits-Oostenrijkse grens, rijdt weer. In de trein zitten honderden Nederlanders die terugkomen van het Siget Festival in Boedapest. Hun trein strandde vannacht toen door hevig noodweer een bovenleiding brak. De trein komt naar verwachting morgenochtend om 6 uur aan op eindstation Amersfoort. De Spaanse politie is nog altijd op zoek naar Younous Abouyakoub, die mogelijk het busje heeft bestuurd waarmee de aanslag van donderdag is gepleegd in Barcelona. De 22-jarige man van Marokkaanse afkomst lijkt het enige nog levende lid te zijn van een terreurcel die aanslagen voorbereide in de Catalaanse kustplaats Ripoll. Eerder werd aangenomen dat de bestuurder van het bestelbusje was doodgeschoten door een agent tijdens de tweede aanslag van afgelopen donderdag in Cambril. Maar de Spaanse media noemen nu de voortvluchtige Abu Jakub als de man die in Barcelona 13 mensen doodreed en ruim 100 voetgangers verwonden. Twee mannen hebben tegen de regels in sperma gedoneerd bij verschillende klinieken. Een van hen doneerde bij tenminste elf zwangerschapsklinieken. Hij verwekte 102 kinderen. Dat bevestigt de Vereniging voor Gynaecologie NVOG na berichtgeving door RTL Nieuws. Een donor mag in Nederland maximaal 25 kinderen verwekken. Bij de andere man zou het gaan om twee zwangerschappen bij twee klinieken. De NVOG roept klinieken op om direct te stoppen met het gebruik van sperma van de twee donoren. Doden en gewonden bij een treinramp in India. Zes wagons van een trein raakten van de rails en botsten tegen elkaar. Volgens een regeringsfunctionaris zijn er zeker 23 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Indiaanse hoofdstad New Delhi. Het weer, de komende uren trekken er nog steeds buien over het land. Vooral rond de Waddenzee en het IJsselmeer. Soms met onweer. Morgen ook nog buien in het noorden, mogelijk met onweer. Elders schijnt geregeld de zon. Dinsdag en woensdag wordt het zomers warm. Dit was het... verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomer FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Tengo un corazón mutilado de esperanza en de razón. Tengo un corazón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 I ain't so sincere, sonny one so true, I love you. Oud worden gehaald oh oh, oh oh Rustig ademhalen Oh oh oh, oh lijkt of het regent als altijd Maar het regent En het regent stralen. Op een bankje in het park Kwam het besluit Noem het dapper, noem het vluchten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 Letter van Zon Zee Zandvoort en Zobriet.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 Zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Dry. drank, drank, drank, Young money, young money. Young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. Bad girls gon' swallow, la, la la Bust down on my wrist and it, bitch My pinky ring bigger than this uh, Matter how I'm Beverly Hills Dollar got too many, girls. Uh. Matter how I'm Beverly Hills All she wears red bottom heels Push it, back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground DJ pop, it, she, gon that. pop it, she gon' swallow that Champagne pop she gon' swallow that Me, ya, Drake, swallow, la, la, la, swallow la, la, la, la, la, la, la, la, Spell a nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to John Galeano. He cupping that Valentino. Ooh, ain't no telling me no. I'm that bitch, and he knows. He knows. Like I tell your wife and he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 Show yeah. yeah. me find up Dragons fall in love